Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is geen beste dag voor Nederland op de Olympische Spelen. Het begon vannacht nog goed met zilver voor zwemmer Arno Kamminga. Maar sindsdien eigenlijk alleen maar teleurstellingen. Onder meer voor mountainbiker Mathieu van der Poel. Hij kwam voor goud, maar in de eerste ronde ging hij al meteen keihard onderuit. Oh wow, Mathieu! Oh wat een val! Oh wat een val! Helemaal over zijn stuur. Is het helemaal kwijt hier Bart. Ja en op de hoogste drop eigenlijk. En, en deze de... drop, ja hij is zeker anderhalf meter hoog. Op de meest spectaculaire punt nou, van dat het is niet Olympisch goed. parcours dat is, niet is het uh, misschien wel gedaan met Mathieu van der Poel. Hij kon eerst nog wel door, maar stapte uiteindelijk toch af. Zo net waren de ook medaillekansen voor de Nederlandse boogschutters. De mannen schoten om een bronzen plak tegen Japan. De pijl van Muto is een 10. En die lijkt beter dan die van. Uh, Nederland en dat betekent dat Nederland ernaast rijdt bij Japan Virus zijn feest. Het wordt de tien van Muto die ervoor zorgt dat Japan brons pakt. En het is ook geen beste dag voor dubbeltennisser Jean-Julien Royer. Hij heeft corona en moet dus in quarantaine. Dat betekent het einde van een Nederlandse dubbel en gemengde dubbeltennis op te spelen. Jongeren onder de 18 die na 16 augustus hun tweede coronaprik zouden krijgen... kunnen een eerdere datum prikken. Twee weken, twee weken eerder om precies te zijn. Ze kunnen daardoor na de zomer volledig gevaccineerd aan het nieuwe schooljaar beginnen. In Reewijk in Zuid-Holland is een dijk doorgebroken. Een aantal weilanden is ondergelopen. Dus het was nog even spannend voor het vee van deze boer. Om een uur of zes uh, werden we gebeld. Uh, toen had ik ook wel gezien dat bij ons uh, op de bovenpolder het water uh, flink uh, lager was dan normaal. Het was jongvee wat uh, in deze polder liep en die hebben we... Uh, Weggehaald. Er worden geen huizen bedreigd. Buurtbewoners zeggen dat het water al iets zakt. Het weer langs de kust al wat buien. Vanmiddag over het hele land flinke onweersbuien. Ook nog af en toe zon. Het wordt een graad of 23. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door werkzaamheid op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... bij knoop het Rotterpolderplein 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort, heeft Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon zee, zee, Zandvoort. Een z z zomerhit. Oh. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. En van harte welkom bij het Goedemorgen Zandvoort programma. Vandaag gepresenteerd door Gert van Kuik en ondergetekende, ondergesproken Kor Draaier. Ja, wat we zo meteen gaan doen, gaan we uh, u vertellen na het, uh, het eerste muziekje. Maar we hebben nog wat uh, aanloopproblemen, opstartproblemen met de computer. Um, Ger, hoe is het met jou? Ja, goed. Ik verbaas me. Wat, we, wat, wat gaat er niet goed? Nou, we hebben dus een computer die opstart en waar alles op staat. En dat, uh, normaal starten we daar met een muziekje op. En dat, uh, dat gaat even. Dat werkt niet. Oh. Maar dat gaat allemaal goed komen. <laughs> ik mag het over. Dat gaat allemaal goed komen. Wat gaan we allemaal doen in het eerste uur? Um, ja, in het eerste uur beginnen we met Lana Lemmens. Over uh, Share the Experience. Dan uh, hebben wij vervolgens. Uh, Jan T. Otto, die is projectmanager uh, bij de Pride, at the mm -hmm. beach. Ja. In aanloop naar de Pride uh, hebben wij afgelopen maanden... bijna iedere week wel een gehad van de Pride, ambassadeurs. En nu dus de projectmanager van de Pride. En in het derde onderdeel hebben wij een gesprek met Harm Grausta... die hebben we vaker aan de lijn gehad, over uh, de GGD in uh, zuid kennemerland hoe het daarmee staat... En dan hebben we nog een focus op het dansen met... nee, chansen met Jansen. Ja, ik heb begrepen dat als je je laat vaccineren met, met Jansen... dat je dan ja. een blind date krijgt. Dat kun je willen, ja. Dat kun je willen, ja. <laughs> dat is wel leuk. Uh, we gaan even horen van Harm of dat ook zo'n goed plan was... en of het inderdaad in de praktijk werkt. Ik ben benieuwd. Maar heb je al iemand gevonden die dat gedaan heeft? Die nou... Uh, nou na de vaccinatie erg gelukkig geworden is. Uh, dat gaan we vragen. Ik heb wel iemand die gedanst heeft met uh, Jansen. Dat gaan we zo ook even vragen. Ja, dat was toch een, uh, een grote discotheek in Amsterdam, Dansen met Jansen? Ik weet het dus niet. Ik weet bij het al, dat, dat Na de Dansen met Jansen spatte het aantal besmettingen de tent uit. Dus ik weet ja. niet of dat zo'n verstandig idee was. Het werkt voor ja, nou ja. Lana heeft je voorwerkt dat te prikken, terwijl ik het ook even over hebben. Dus zijn we weer live of... Uh... Ik uh, zie een bevestigend momentje van, uh, van Jilbert. Dus we, gaan, uh, we gaan beginnen. Maar er komt eerst een muziekje. naar Amy McDonald met het nummer This is the Life. Ja, goedemorgen uh, heren. We hebben weer een nieuwe aflevering van Goedemorgen Zandvoort. Het is dus 24 juli 2021. Was even stressen net. <laughs> Misschien is dit wel het langstlopende radioprogramma van uh, Nederland. We gaan het een keertje uitzoeken, want we doen toch ik, bijna 30 jaar. We hebben wat uh, opstartproblemen met de techniek. Dat ligt niet aan Jelmer Kopen, want die doet de techniek vandaag. En dat gaat over het algemeen hartstikke goed, dus... Dat zal een andere oorzaak hebben, ben ik bang. De presentatie is in handen van Kort uh, Draaier en mijzelf. En we hebben dat een beetje verdeeld. En het programma heb ik dan gemaakt met behulp van een aantal anderen. Ik hoop dat het u bevalt. Um, we gaan in het eerste uur, als het allemaal lukt... want tot nog toe hebben we nog geen verbinding... praten met Lana Lemmens. En dan gaat het over het plan Share the Experience hebben. Vervolgens hebben we een gesprek met Jante de nieuwe projectmanager van de Pride at the Beach. En we sluiten het eerste uur af met Harm Graustra. Die hebben we vaker gehad in de uitzending. Dat is de persvoorlichter van de GGD. En Cor, welkom. Wat gaan we in tweede uur doen? Ja, in de tweede uur gaan we praten met uh, Marcel Elsjan... over de heropening en de plannen voor het HDMZ... het High Definition Museum Zandvoort. Daarna hebben we een gesprek met Joost van Rooij. Die is uh, Mr. Beach en dat gaan we erg... Uh uit horen van wat dat precies is, want ik weet het ook niet. Geen idee. Ja, je, jij hebt het programma samengesteld, je ja, ja, moet nee, het weten. Ik, ik heb al met hem gesproken. Ja, ja oké. Okay. En dan hebben we, daarna hebben we nog een gesprek met Fred Rozenhart over de Roze Kunstlijn. Ja. Nou. nou, Het is allemaal... Uh, als Lana Lemmens luistert, zou ze ook misschien even naar de studio kunnen bellen... want onze telefoon schijnt helemaal niet te werken als we naar buiten bellen. Dus dan gaan we dat uh, maar even zo proberen. Ja, dan stel ik voor om in de tussentijd nog maar een muziekje te... Ja, ja dat gaan we doen dan. A dustland fairy tale beginning with just another white trash county kiss. In 61, long brown hair and foolish eyes. He looked just like you'd want him to some kind of slip. Van muziek en dit was dan de Killers met de Dustland Fairy Tale. Leuk trouwens is uh, dat het nummer Dustland uh, onlangs opnieuw is gemaakt in juni samen met Bruce Springsteen en die is ook te luisteren op alle streamingkanalen. Wij gaan even door naar het volgende nummer en dat is van Blondie met, het, uh, met natuurlijk het welbekende One Way or Another. Dit soort muziek word je wel goed wakker op de zaterdagochtend. Uh, Gert, we gaan even om de tijd te vullen. Uh, ja. Ook wel relevant in waar de gemeente op dit moment aandacht voor vraagt... is uh, oplichting online fraude. Ja, en dat komt goed uit, want wij zijn ook gehackt volgens mij. Want uh, mensen die nu luisteren en wachten op een telefoontje van ons... wij kunnen even niet bellen, dus uh, er is iets mis... maar er wordt druk gewerkt om dat te verbeteren. Ja, dat geeft mij mooi de kans om van de nood een deugd te maken... En dan gaat het over fraude en fraudepogingen. Want dat is, dat is echt vreselijk aan het worden. Uh, van de week ben ik benaderd op een voor mij nog onbekende manier. Ik werd gebeld. Er dus stond een nummer in mijn telefoon. Een 020-nummer. Wat op zich achteraf al vreemd is. Want al mijn nummers geven dan een naam aan van degene die belt. Maar goed, dat bleek de alarmlijn van de ABN AMRO te zijn volgens de dame... En uh, er was op dat moment een poging gedaan om mijn rekening ja. in te breken. Nou, okay. dus en oogde het wel realistisch, zeg maar? Het, het was heel erg realistisch. Het was een hele zakelijke dame die uh, vertelde van, gooi uw eigen belang en zo verder. Maar ik vertrouwde het niet omdat de bank mij nooit belt s'avonds om negen uur over zoiets. Um, o, oh, het was ook nog eens s avonds. Het ja. was s avonds. Ja. En uh, vervolgens zegt ze, ja, u moet een paar vragen beantwoorden. Ik zei, nou, ik, ik weet niet of ik er zin in heb. Ja, dat is het protocol van de bank. Dat moet nou eenmaal. Ik denk, nou, dat vertrouw ik niet meer. Dus ik heb gezegd, nou, ik ga het uitzoeken. Ja. En belt u over vijf minuten maar terug. Ja, nee, dat heeft haast, want ze bleef me doordrammen. En ja. ik kreeg steeds meer het idee van, ik word uh, belazerd. Ja. Ja. En uiteindelijk heb ik gebeld met de echte alarmlijn van de ABN AMRO... Dat was niet 020, maar dat was 026. Ja. En die man die vertelde, ja, dat is poefing. Dan hebben ze de telefoon zo gemanipuleerd dat er een foutief nummer in mijn display komt. Ja. En ja, en de bedoeling is dan dat ze me gek maken en voorstellen om het saldo van je rekening veilig te stellen. Door het naar tussenrekening over te brengen. Ja, precies. Nou, ja, het is ook wel, uh, de gemeente is daar ook deze zomer actief mee bezig om. Uh, ja, vooral ook de, de ouderen in Zandvoort uh, wat meer aandacht te besteden aan cyberveiligheid. Ja. En bij Pluspunt uh, kan je daar meer informatie over krijgen. Ja, ja maar de, de, de methodes worden steeds... Uh, ik krijg ook brieven van incastrobureaus Dat ziet er allemaal heel gelikt uit met telefoonnummers, met contactpersonen. Ja. Alleen als je ze belt, wordt je in een eindeloos lange wachtrij gezet. Omdat het allemaal niet klopt. De gemeente Klapplastings uh, zuid Kennemerland heeft mij aanmaning gestuurd... voor openstaande rekening, die niet bestaan. Je, het is zo makkelijk om erin te trappen. En het is zo uh, goed gedaan. En het wordt steeds beter. Dus ja, iedereen, niet alleen ouderen... maar ook jongeren kunnen erin trappen. Want in mijn omgeving zijn er een aantal mensen wel ingetrapt. Ja, en ja. dat kost duizenden euro's dan gelijk. Zeker, ja. Dan hebben ze je meteen goed te pakken... als, uh, ja. als je erin trapt, inderdaad. Gaat hard. Um, um, uh, even, even kijken hoor. Uh, we hebben dan natuurlijk die cyberveiligheid. Aandacht bij pluspunten daarvoor. Uh, maar je hebt natuurlijk ook die whatsappjes die je krijgt. Dat, dat hoort er ook bij. En smsjes. Ja, sms berichten, mailtjes. Uh, Wel, welke welke tips zou je de luisteraar willen meegeven? Als het, uh, Om te beginnen uh, nooit uh, op linkjes drukken. Never nooit op een linkje drukken. Uh, never nooit telefoonnummers bellen die door derden worden aangereikt. Zoek het zelf op. Kijk ja. bij de APN en Amro. En uh, brieven die vertellen dat je een uh, achterstand hebt bij de gemeentelijke Belasting Zuid-Kennemerland. Bel dan de Gemeente Belasting Zuid-Kennemerland om dat te verifiëren. Want ze, ze, ze sturen 10.000 brieven de deur uit. En er zijn er 15 reageren. En dat is al kassa voor de heren en mm -hmm. ja, okay. Het dames. Echt Eerste verschrikkelijk. Checken. Eerst checken. Of het allemaal wel klopt. Alles dubbel, dubbel checken. Want je, daar, wat er ook een hele gemene is. Wij hadden een pakketje te goed van Boswand. dat is medische uh, spullen zijn dat. En we kregen een appje van de KPN, uw pakketje, uw medisch pakketje is onderweg. Alleen u moet nog even 2,50 euro afrekenen. Druk ja. op de link. Het klopte, we kregen een medisch pakketje, maar we hoeven nooit te betalen... en ik ga ook nooit op een link drukken. Onmiddellijk gebeld met vrouw de Helpdesk, ook weer een nieuwe poging om mensen geld aan te maken. Dus ja, heb jij dat ook wel eens gehad, Cor? Nou, ik krijg altijd mailtjes... dat er een, of een Nigeriaanse prins... 4,4 uh, miljoen ja? valt gemaakt. oh, ik krijg meer. En uh, <laughs> dan moet ik eventjes uh, 500 euro... moet ik ja. dan uh, handelingskosten ja. uh, betalen. Ja, ja, ja. Dus uh, ik stuur altijd een berichtje terug... van dat ze het met... Uh, met uh, wat is het, Paypal kunnen doen... op hetzelfde mailadres waarop ze mij benaderen. Ja. En dan krijgen ze 10%. Ja. Ik krijg wel steeds minder mailtjes. <laughs> nou, ik krijg, ik krijg wel steeds mailtjes van Joan en die zegt dan de eerste keer... ik heb geld, want een erfenis gekregen... van een oude man en dat moeten we kwijt... en dat willen we graag bij u kwijt. Dan krijg ik een mailtje... u heeft helemaal niet gereageerd... en uh, reageer nu, want anders is het geld weg. Ik denk, nou. En je krijgt ook over bitcoins. Ik kreeg laatst een mailtje van... wij staan op het punt om u 30.000 euro bitcoins uit te betalen. U moet alleen even reageren. Vul even wat dingen in. Nou ja, 30.000 euro bitcoins... of 30.000 bitcoins wil ik wel hebben... Ja, maar weet je, het is altijd meer. zo: als het te mooi is om waar te zijn, Precies. zal het wel waarschijnlijk niet waar zijn. Ja, en dan is het ook zo. Ja. Maar ik, okay. mensen hebben wel de neiging om gauw op een linkje te drukken en dan ga je altijd fout Dus druk nooit op een linkje. Ja. We, als je dit gesprek ook wilt terugluisteren, dan kan je naar het linkje drukken naar www.sandvoort.nl. Uh, maar we gaan weer even naar muziek en uh, dat, dat heeft ook een link. Met we hebben het, nog steeds de storing uh, niet opgelost, Joma? Nee, nee het wordt er wordt al gewerkt. Oké. Okay. Nou, we wachten. En we maken even een linkje met hopelijk het weer wat zo, uh, komende week weer op gaat spelen. Het zomerse weer Summerland. Een nieuwe single van uh, Half Alive hier op uh, ZFM Zandvoort. Everything is freedom. Till the seasons change and the trees start dying and the sunlight leaves your face hear the crack of lightning well your heart will break into the beginnings beginning to erase but something about me makes it all feel better baby summerland holds what i want right now it's like a hoodie you find and you wear forever baby What The hurt find anywhere forever, baby, wherever ain't cold enough, won't we won't come back around, summer comes, and we come on take a long drive, anywhere be dancing all night, with all my friends, sitting on the show as a summer, summer comes, and come on take a long drive, anywhere baby! Nou, we hebben dus een, uh, eindelijk een verbinding kunnen leggen met, ah. uh, met Lana Lemmens en uh, Ger, jou het woord. Lana, ben je ja, daar? Ik hoor je, ik ja, hoor je, hoor ik, je mij ook? Ja, net niet, maar nu wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Sorry dat we wat later zijn door technische problemen. Maar we... ja, je hebt massaal, want ik lag bijna in zee. Oké, okay, nou dan word je gered door de KNRM toch? Of door de redding sigale. Nee, maar dat, dat hoeft gelukkig niet hoor. Okay. Ik, kan gewoon, uh, ik kan gewoon wel redelijk zwemmen. Hey, even uh, het volgende. Om te beginnen moet ik jou nog feliciteren met je verjaardag dank, van vorige week. Dank je wel, dank je wel. Ik zal niet verklappen hoe jong je bent geworden. Nee. Uh, nee. En uh, ik weet ook dat je geprikt bent vorige week. Heb je daar nog bijwerkingen van gekregen? Nee, gelukkig niet. Helemaal niks. Nou, dat Helemaal is mooi. Helemaal niks. Nou, dat is mooi. Dan kunnen we vragen naar het... Uh, het nieuwe project wat Zandvoort Marketing heeft bedacht... en dat heet Sharing the Experience. Wat kun je ons daarover vertellen, Lama? Het heet Share Your Experience. Dat kan ook. Uh, ja. dat ook een goede naam. Eigenlijk dus gewoon deel je ervaring. <laughs> we doen tegenwoordig alles in het Engels, maar aan zich... Uh, snap van het Share Your Experience. Uh, en wat wij hebben gedaan is... nou, eigenlijk is er natuurlijk een soort van platform... Nee, er zijn heel veel platforms. Hè. Je, wil, je wil eigenlijk van een ander weten wat vond jij het leukst om te doen. Want dat wil jij ook doen. Nou, wij hebben daar een platform voor gemaakt op onze website. Dat platform heet Share Your Experience. En hoe werkt het? Wij zetten daar leuke dingen op waarvan wij denken dat het de moeite waard is. Maar we hopen ook dat inwoners van Zandvoort, bezoekers van Zandvoort, ondernemers... ook hun eigen fantastische ervaring willen delen met ons... Ja, we kijken er nog wel even naar... want het moet niet zo zijn dat er 36 keer op staat... wij hebben het lekkerste kopje koffie. Daar moet wel iets bijzonders aan zijn. En dan, uh, nou ja, dan zorgen we dat het eigenlijk... Het is een dynamische platform. Het idee is dat ze met z'n allen... of we met z'n allen daar... nou ja, steeds meer ervaringen opzetten. Die je dan ook vervolgens kunt delen. Want hoe gaat het normaal gesproken... vakantisch gaat, dan doe ik het wel. Als ik bijvoorbeeld... Uh, met mijn familie op vakantie... Ja, dan ga ik kijken van tevoren, wat vind ik leuk om te doen. En dan vind ik dat leuk om te delen. Om te ja. zeggen, van, dit, dit moeten we echt doen. Nou, en dat kan dus ook. Je kan ook nog zo'n ervaring aanklikken. En die delen via WhatsApp of Instagram of Facebook. Zodat je met jouw uh, familie of vrienden... Uh, nou ja, eigenlijk de vakantiepret van tevoren al kan laten beginnen. Maar voor wie is het bestemd? Voor zandsporters, toeristen... Nee, ja, zoals je waarschijnlijk wel weet zijn wij natuurlijk, is onze, onze belangrijkste doelgroep in ieder geval van de website de bezoeker van Zandvoort. Uh, waarbij natuurlijk heel veel dingen die wij delen met de bezoekers van Zandvoort, de bezoekers van Zandvoort ook hartstikke leuk zijn voor een bewoner. Bedoel, uh, niemand houdt je tegen om als bewoner ook al die leuke nee, dingen te gaan doen. Maar hoe weten mijn Duitse gasten van het bestaan van dit platform? Nee. Hallo? Hallo? Ik hoor niks meer. Ze zal op het strand staan. Zeg je? Nee, het viel in één keer helemaal dood ja. stil. Geen enkel achtergrond, gelijk niks meer. Nou, Jelme, muziekje? Ja, maar ga jij even praten? Ga ik proberen nog een keer te bellen? Ja, maar inmiddels kunnen we misschien de leemte opvullen met een muziekje. Je hebt wat ja, dat, uh, daar gaan we daar gaan zo we naartoe. Even kijken hoor, waar dit uh, aan kan liggen. Uh, dan gaan we gaan inderdaad weer even naar een uh, kort. Maar krachtig muziekje, zoals ja, we altijd maar zeggen. We gaan het proberen. Dit is. Uh, we gaan het weer proberen. We zijn er Goed weer. Wat is dat de er weer weer terug? Ja, ja als je niet interessant vindt, dan moet je het gewoon zeggen. <laughs> nou, iemand is ons van pesten, want uh, je viel gewoon van het een op het andere moment weg. Ja, maar. Uh, jouw goeie... vraag was: hoe weten mijn Duitse gasten ja. Nou, ik hoop dat jij. Jij ja, hebt, neem ik aan, een website. Dus uh, ik hoop dat jij daar in ieder geval. Um, altijd een link zet naar onze website. Uh, want dat is natuurlijk heel veel. Er staat heel veel informatie die voor een bezoeker van Zandvoort interessant is. En daarnaast uh, zullen wij ook op allerlei manieren, natuurlijk via onze socials, uh, via onze website, um, zullen we het sowieso bekendmaken. En het idee is ook wel, en dat is de volgende stap, om bijvoorbeeld via hotels, via verhuurders, we zouden ook een stickertje kunnen maken met alleen maar een, uh, een um, uh, QR-code. Sterker nog, de nieuwe plattegrond die binnenkort gedrukt wordt. Daar komt ook een klein verhaaltje met een QR-code op. In een strandkrant die de Zandvoortse krant heeft gemaakt... hebben we een, een QR-code, dus een link, naar het platform gezet. Dus ja, we moeten natuurlijk op zoveel mogelijk uh, plekken. Zijn. Ja. Vertellen dat nou ja, dat, dat de, de plek is om te kijken wat ga ik in Zandvoort doen. Ja, en welke ervaringen zijn er wel gedeeld in die korte tijd? Uh, nou, bijvoorbeeld, er staan er nu een stuk of twintig op, uh, wat kan ik even, Nou, bijvoorbeeld hè, als je in zandvoort bent, moet je natuurlijk de escape room hebben ervaren, maar er staat ook een veel simpelere tussen aanhalingstekens experience op, en dat is dat, dat je op het strand ook op bepaalde plekken uh, kan schommelen. Er staat een, uh, een heel gaaf uitkijkpunt bij Noordvoort op, dus waar, ja, daar, is, daar is een soort van kunstwerk neergezet, waardoor het een heel leuk Instagrammable plekje is geworden, die staat er ook op. Okay. Um, ja, er staat eigenlijk uh, van alles op maar het beste is om gewoon natuurlijk jezelf een kijkje ja. te gaan nemen. Ik en zal... vooral ook aanvullen als je denkt, hé, hey, maar ja. ik, ik heb een ervaring, die staat er nog niet op. En die wil ik wel dat mensen dat weten. Ik zal mijn ervaring erop zetten dat het bij Florian Studios uitstekend logeren is. Ja. Nou ja, bijvoorbeeld. Ja. <laughs> nee, okay. Maar we, we zijn natuurlijk wel... Ik, ik snap dat iedereen natuurlijk... Dat, dat is wat ik net al zei. Hè. Je kan natuurlijk allemaal zeggen... Ik heb, de, ik heb ja, bij mij moet een kopje koffie hebben gedronken. Ja. Nee, ja, het ik. moet wel iets meer zijn dan ja. dat. Nee, het moet geen edele reclame worden. Nee, Teg, Lana, ik was nog gepland je te vragen... naar het voorjaarsplan voor, uh, van uh, Sandford Marketing. Want ik, neem, ik geloof dat jullie deze periode weer een plan moeten gaan maken voor volgend ja, jaar. Wij, wij moeten altijd voor 1 september ja, ons jaarplan dat inlezen. Dat ik we. onthouden. Maar daar hebben we dus nu even geen tijd meer voor. klop had ik nee. een paar vragen over. Nou, doen we dat gewoon een ander keer. Doen we dat een ander keertje. Hé, hey, ja. tot zover. Excuus voor het uh, wat korte uh, gesprek. Problemen. Maar het is de techniek die ons in de steek heeft gelaten. Wij geen willen problemen. wel. Dat, hey. uh, ik, wij gaan lekker zwemmen nu. Oké, okay, bedankt. En zwemmen ze oh, niet, okay. niet verzuipen, hè? Dat was niet mijn plek. Oké, okay, hoi. Hey, doeg.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 Yeah, I used to be the shadow. All my life was dragging over me, A broken man that I don't know. Won't even stand. I never stand to be my soul. Why we're chilling? Why we're chasing? Why? The Why the basement? Why we got good? sheet don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to get the girl. I would have been a feature town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can't give the away, your have and you take the face. But I keep walking on. Keep moving the doors. Keep open the that Let the door be yours. Keep also home. 'Cause I the one to left and a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, yeah, yeah. I'm begging. Begging you to put your love in the hand now, oh, baby. I'm begging. I'm finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a caller to face the flag. I'm begging, begging you. Put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. So put your loving hand out, darling. I'm begging But you love. luisteren naar, uh, naar de groep Moneskin. Dat is de band die uh, het Italiaans-talige nummer City en Bueni in, negen, in 2021 won. Het song, Songfestival. Um, als het goed is, hebben wij aan de telefoon nu Jan Otto. En Jan Otto is de projectmanager van Pride at the Beach. Klopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met je? gaat goed. Ja, we hebben ja. nog een weekje te gaan en dan uh, gaan we weer een mooi Pride at the Beach neerzetten. Ja, dan, uh, dan borst het los. Ja, ja, met beperkingen natuurlijk, maar ja. uh, wat we kunnen doen, doen we en dat, uh, dat is al heel leuk. Ja, ik ga je natuurlijk meteen, meteen een vraag stellen, uh, Jan, ja. van uh, wie ben jij en wat is jouw uh, bond met de LHBTI uh, gemeenschap? Uh, ik ben, ja, zoals je net al zei, Jan de Otto... ...ik ben eigenlijk doordat ik werk bij het Zandvoorts Museum uh, ...in contact gekomen met André Donker en René Zuiderveld... ...die eigenlijk altijd de tentoonstelling in het Zandvoorts Museum verzorgt... Uh, ...tijdens de Pride at the Beach. En zo uh, raak ik natuurlijk ook bekend met, uh, met alles eromheen. En eigenlijk de afgelopen maanden is mij gevraagd... ...om de werkgroep uh, Pride at the Beach te ondersteunen in werkzaamheden... En te kijken wat we samen nog verder kunnen betekenen voor elkaar. En ik vind het sowieso natuurlijk gewoon een heel mooi doel: dat iedereen moet zijn wie die is en uh, in vrijheid kunnen leven. Dus uh, dat is mijn persoonlijke uh, gevoel erbij. Dat het naast dat het gewoon een hele leuke groep is en een mooi doel, ja, weet je, dat het ook belangrijk is om dit uit te dragen. Ja, je bent eigenlijk een LI. Dus ja. in ieder geval, ja. Um, ja, projectmanager, praat het best, maar er staat natuurlijk landelijk in de, in de belangstelling. Uh, dat moet natuurlijk wel een beetje goed worden, worden aangepakt. Uh, ja. Je hebt daar ervaring mee, het uh, projectmanagerachtige zaken. Uh, ja, ja, uh, ja, ik doe natuurlijk uh, verschillende projecten. Ik heb de EK Zandscultuur ondersteund. Projectmanager klinkt wel wat zwaar, moet ik eerlijk zelf uh, toegeven. Het is meer dat ik ondersteunende werkzaamheden doe. En omdat ik eigenlijk net sinds kort aangesloten ben, ook nog een beetje zijn we zoekende van wie doet nu wat in de groep. Uh, en er is eigenlijk zoveel te doen, dus uh, ja, meer de regelneef, zullen we maar zeggen, uh, in de groep. En uh, ik doe voor het museum natuurlijk verschillende projecten en uh, als ZZP'er ook. Dus het, het past er mooi in het plaatje. Ja, je moet natuurlijk wel iemand de leiding hebben. Ja. Anders dan wordt het uh, natuurlijk een, een chaos. Ja, um, maar dat gaat goed gekomen. Ja. Uh, <laughs> ja. je, je zei net dat er een aantal uh, beperkingen zijn... Voor de, voor, voor de hele gebeuren met Party of the Beach. Wat is, wat is ja. een beetje de, de, de hoofdmoot wat echt uh, ja, lastig zou zijn? Even? Nou ja, de, de, de parade en de uh, grote feesten... natuurlijk wat normaal op de startdag maandag uh, is... dat kan uh, vanwege corona niet... Uh, dus er is eigenlijk een hele mooie uh, oplossing gevonden... dat we een soort mini-parade doen. Dus allemaal kleine uh, activiteiten. Want je mag natuurlijk geen groepen bij elkaar verzamelen. Je mag niet te veel live muziek buiten. Uh, dus dus uh, continu was het ook voor de werkgroep zoeken... van hey, wat kan wel, wat kan niet. Uh, welke risico's loop je, et cetera. Dus eigenlijk het, het grote feest wat normaal is... vanaf het station, over de boulevard, met de auto's... met ja, honderden mensen, dat kan gewoon niet. Dat mag ook niet. en Dus er zijn nu, uh, is nu een soort pop-up parade. Dus op verschillende plekken in het centrum uh, wordt de Pride uh, op maandag gevierd. Dan komt wel een opening op het raadhuisplein om 12 uur. Uh, dan worden de vlaggen gehezen. En uh, ja, is dat eigenlijk het startmoment voor de Pride? Ja, en dan is het gewoon voorzichtig kijken wat wel kan en wat niet kan. En uh, ja, toch maar even aanpassen en hopen dat je volgend jaar gewoon weer een extra groot feest neer kan, kan zetten. Ja, ja want zo'n optocht is toch erg leuk met al die mensen ja. die dan uh, uitgebreid, ja. uitgedost zijn. En nu is het dan de bedoeling dat er van die kleine optochtjes komen, van die pop-up uh, ja, ja, ja, momenten? We, we, ja, DJ's die rondrijden, de, de Zero Vlek uh, project wordt uh, maandag natuurlijk geopend en opgehangen. Dat zijn, uh, dus dat is een soort route, Deels door het dorp waar 71 vlaggen neer worden gehangen van landen die eigenlijk natuurlijk nog niet achter de ja, ieder zijn, uh, identiteit staat. Dus het is ook wel een, een mooie, um, ja, mooi project, maar heeft ook nog wel een zware ja, betekenis, of hoe je het ook precies moet zeggen. Dus, ja. uh, dus dat komt er te hangen. Er zijn uh, ja, uh, wel verschillende activiteiten. Maar net even in een kleinere omvang dan normaal. Kijk, hier staat natuurlijk door het hele dorp gewoon een groot feest uh, gevierd. Zoals dat de afgelopen jaren is, uh, is gedaan. Maar ja, dat, dat kan gewoon niet. Dus dan is er een uh, alternatief. En dit jaar is er ook wel inderdaad meer ook gekozen voor wat meer kunstmogelijkheden. Uh, dus er is een uh, kunstroute uitgezet. De buitenexpositie is in het teken van Pride. Deze uh, komende week dan tijdens de Pride. En er is een mooie po poetry trail. Dus alle Adri's in Zandvoort hebben gedichten en beelden van, van jongeren die uh, ja, uit de kast komen. Of hoe je het ook precies uh, moet zeggen. Dus ja, er is genoeg te zien en uh, te doen. Alleen in een iets kleinere vorm. Ja, en is nou uh, die beperking, heeft dat nog uh, geleid tot bijvoorbeeld een, een, een iets waar nog niet aan gedacht was en waarvan jullie nu al denken van nou, die houden we erin? Die... Uh, vind ik zelf lastig om te zeggen. Uh, ik denk uh, dat eigenlijk wat er nu op staat, dat dat de andere jaren er ook op staat. Uh, nee, ik denk eerder dat, dat er dingen afgezegd zijn. Uh, uh, dus dat het eigenlijk grootser had kunnen zijn dan dat het nu is. Ja. dat wel. Ja, maar dat we wel... Kijk, vorig jaar was natuurlijk wat ik begreep van de werkgroep best wel boem. Dus dat je eigenlijk heel erg beperkt. En ze hebben nu juist wel heel erg gezocht van... Hé, hey, wat kunnen we met de middelen en de omstandigheden die er zijn... toch een leuk, interessant programma aanbieden. En ik denk dat dat heel mooi is gelukt juist. Nou, we gaan het allemaal zien de komende ja. tijd. Uh, kun je nog even precies de datums doorgeven wanneer het is? En van maandag uh, 2 augustus tot, woensdag, tot en met woensdag uh, uh, 4 augustus echt de Pride. Maar de kunstroute en, uh, begint bijvoorbeeld al op zaterdag. De Poetry uh, Trail begint ook al eerder. Dus die is echt de, week, de hele week te zien. Dus je hebt echt de drie dagen Pride waarop er allerlei activiteiten zijn. De kunstroute en de Poetry Trail zijn gewoon de overige dagen ook nog uh, te zien. Dus 2 augustus, 3 augustus en 4 augustus. 4 augustus, augustus ja. ja. En iedereen is van harte welkom. En ja, op de website en uh, op de Facebookpagina staan alle activiteiten. Dus dan kan men ook rustig kijken van wat, wat past en wat ze leuk vinden. En uh, sluit vooral aan. Nou, dat is wel een mooi verhaal. Ja? Ik nou, vraag nee, nog dankjewel. even aan mijn, uh, mijn collega uh, Gertjan. Heb jij nog vragen? De vraag die ik had, heb jij gesteld? Nou, dat is helemaal mooi. Dan wil ik jou van harte danken, Jante, voor het ja, jullie uh, ook. interview. En uh, we gaan een nummer draaien, zo meteen. Oké. Okay. Uh, Succes met het is... programma en bedankt voor jullie tijd. Ja hoor, dankjewel. Oké, okay, dankjewel. En we gaan uh, nu luisteren naar het nummer uh, Shocking van Venus. Ik zal het nog eventjes corrigeren, want ik werd net aangesproken door Gertjan van Kuik. Dit was het nummer Venus van Shocking Blue. En ik zei het inderdaad verkeerd om. Maar dat kwam <laughs> omdat mijn iPad had ik verkeerd om en had het afgekort. ik moest het even snel opzoeken. Ja. Dacht, oh, oh, oh, oh. Het is een van de weinige nummers die ooit nummer 1 in de Amerikaanse top 100 heeft gestaan. Dus dat terzijde. Nu hebben we aan de lijn Harm Glauws, als het goed is. Jazeker, goedemorgen. Dat klopt, goedemorgen. We hebben de afgelopen seizoen, afgelopen jaar... regelmatig persberichten gekregen van jou. En daar hebben we ook regelmatig aandacht aan besteed. In de zin van, hoe zit het nou met vaccinaties en waar gebeurt dat en zo. Um, heb je idee hoe het met de besmettingen is in Zandvoort specifiek? Of weet je dat alleen voor zuid kennemerland uh, Zo niet paraat inderdaad. De, uh, wel voor de regio, uh, de, de afgelopen... Deken. Eigenlijk hebben we natuurlijk die besmettingen weer zien oplopen. Ja. Uh, in de hele regio, dus ook in Zandvoort. Uh, nu is Zandvoort natuurlijk uh, een relatief kleine gemeente. Dus uh, qua besmettingen uh, zie je dat ook terug. En uh, nu zien we langzamerhand dat dat wel weer een beetje begint te stabiliseren. Uh, licht afnemen. Uh, maar het is de afgelopen weken wel even alle hens en dek geweest. Ja, oké. Okay. Ja, en dan in dat verband... Snapte ik niet helemaal eerlijk gezegd, maar daar ga je me alles over vertellen. We hebben het project gehad uh, Dansen met Jansen. Dat was nou niet het grootste succes, bleek achteraf, gezien het aantal besmettingen wat het opleverde. Maar nu hebben jullie Chansen met Jansen. Wat is dat dan? Ja, dat heeft uh, gisteravond uh, plaatsgevonden in Haarlem. Ja? Uh, en dat is eigenlijk een uh, event geweest waarbij uh, mensen zich konden laten vaccineren. ...en vervolgens op blind date konden met elkaar in de wachtruimte... ...of gewoon even gezellig tegenover iemand geplaatst worden om mee te kletsen. En uh, grappig dat je begint over ook dansen met Jansen... Hè, ...want dat wordt natuurlijk ook gezien als uh, wel een van de dingen die heeft bijgedragen... ...aan de hoeveelheid besmettingen. Ja. En wij hebben hem eigenlijk juist omgedraaid. Uh, en we hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om mensen die net geprikt zijn voor te lichten over hoe kun je nu verantwoord afspreken met elkaar in uh, deze tijd. Dus waar moet je rekening mee houden? En dat zijn natuurlijk de basisdingen zoals uh, afstand, uh, goede ventilatie... Uh, en uh, bijvoorbeeld buitenafspreken. En dat heeft eigenlijk heel goed gewerkt. En de reden waarom we dat ook gedaan hebben... is omdat de afgelopen anderhalf jaar... zeker voor mensen die uh, over het algemeen misschien sowieso niet een heel... Uh, intensief sociaal leven hebben, uh, is het moeilijk geweest om nieuwe sociale contacten te leggen, uh, met alle gevolgen van dien. En op deze manier wilden we eigenlijk ook stimuleren dat uh, mensen weer een keertje met elkaar in gesprek gingen, terwijl ze daar toch wat hadden te wachten. Maar is het niet zo dat, ik, heb, ik ben er ook geweest, nou, niet bij Dansen met Chansen, uh, maar ik ben wel bij de GGD geweest natuurlijk. Uh, de meeste mensen vertrekken gelijk, maar er is natuurlijk altijd de gelegenheid om met elkaar te praten. Wat hebben jullie extra gefaciliteerd om dat aan te moedigen? Ja, het kan inderdaad uh, altijd natuurlijk. Maar het is wel zo in ieder geval... Uh, bij onze vaccinatielocaties... over het algemeen word je in een soort van... mini-hokje, ga je even zitten. Ja. En daar ga je vervolgens... Uh, een kwartiertje op je telefoon kijken. Terwijl het natuurlijk prima mogelijk is... om even met je buurman te gaan praten. Ja. Maar ja, dat, uh, dat gebeurt toch niet heel snel. Ja. En wat we nu eigenlijk gedaan hebben... is uh, om... Die hokjes heen hebben we tafeltjes neergezet uh, met twee stoelen tegenover elkaar op uh, ruim anderhalf meter afstand uh, uiteraard. En als je dan echt eenmaal zo pontificaal tegenover elkaar zit, dan komt dat gesprek vanzelf al. Het is met recht speeddating. Ja, het is een soort speeddating. Want ja. het is natuurlijk maar een kwartiertje uh, dat je daar zit te wachten. Ja. Dus en er de... werd gelukkig uh, er heel enthousiast op gereageerd gisteren. Ja, dat wilde ik vragen. Want heeft het dan een huwelijk opgeleverd? Nou, dat denk ik niet. En in die zin hebben we natuurlijk ook geen datingbureau... maar een publieke gezondheidsorganisatie. Ja, ja. Dus, uh, voor ons was het ook echt een manier... om uh, even dat sociale contact te stimuleren... en te laten zien van... goh, uh, knoop misschien eens een praatje aan met uh, een met vriend. Ja, ja. En aan de andere kant om gewoon uh, ook... door middel van flyers bijvoorbeeld te laten zien... op deze manier kun je leuk met elkaar afspreken. En we hebben bijvoorbeeld ook... Uh, uh, Mensen van 50 met mensen van 20 aan het tafeltje gezien. Die okay. gewoon even een leuk gesprek voerden. Maar het, het is dus wel een succes. Het is de tweede keer. Dat was vorige week vrijdag geloof ik ook. Maar nee, dit was de eerste het keer. Het was de eerste keer. Oké, okay, dit was een ja. aankondiging. Maar hoe, hoe succesvol was het? Is er veel gebruik van gemaakt? Uh, ja, ik denk... Relatief succesvol. Ik denk dat we uh, uiteindelijk uh, zullen er dus zo'n uh, 75 mensen gevaccineerd zijn op de avond. Ja. En uh, daarvan zullen zo'n 25 uh, of 26 dan, want dat uh, moet natuurlijk een even evengemaat ja. zijn. Uh, ook <laughs> aan het avond, je jezelf uh, daten afstand. wordt een beetje moeilijk. Ja. Nee, precies. Uh, dus of we uh, het nog een keer in deze vorm gaan doen, dat denk ik niet. Maar we hebben wel gemerkt dat dat uh, sociale aspect wel echt gewaardeerd ja. wordt. Ja. Uh, dus hè, dit, dit klok voor sommige mensen misschien ook een beetje uh, ja, net iets te heftig, hè. Je, je gaat zitten en je hebt een blind date, ja? terwijl dat natuurlijk niet zo nee, was. Het ging, nee. vooral even om, dat, om dat praatje. Om dat contact maar, te hebben, ja. Uh, ja dat, dat contact gaan we uh, zeker in de toekomst ook nog wel ja. even blijven stimuleren. Maar dat hoeft niet per se onder de noemen van uh, Chance met uh, Jansen, dat kan, mensen kunnen ook zelf aangemoedigd worden om met je buurman te gaan praten. Hè? Dat... Dat is het ja, natuurlijk. inderdaad. Uh, in die zin kun je dit vooral ook zien als uh, een beetje een leuke actie... Ja. Uh, om dat op gang te helpen. Ja, het is allemaal niet zo leuk. Dus dit maakt het dan toch uh, nog wat een beetje leuk. Nou is er nog een ander project waar jullie druk mee bezig zijn. Uh, dat is Schiphol. Wat gebeurt daar? Want er zijn ook zandvoortjes die gaan naar Schiphol. Wat zijn de acties in en om Schiphol van de GGD? Ja, we zijn daar uh, vorige week vrijdag... Start, uh, met het uitdelen van zelftesten aan aankomende reizigers. Uh, dat betekent dat iedereen die terugkomt op Schiphol, die heeft de mogelijkheid om uh, gratis zelftest bij ons op te halen. Voor een aantal vluchten staan we daarvoor bij de gate. En dat zijn dan vooral de vluchten uit landen waar de besmettingscijfers uh, heel erg hoog zijn en waar we merken dat er bijvoorbeeld uit ons vliegtuig contactonderzoek uh, veel besmettingen naar voren komen. Uh, en verder uh, staan we ook vlak voor de bagagehal. Uh, je kunt ons niet missen... Uh, met een team van hele enthousiaste mensen... waar uh, iedereen gaat zelf zelftest kan halen. En dat allemaal met als doel natuurlijk om uh, die besmettingen zo laag mogelijk te maken. Ja, snap ik. Nou, voor iedereen die nog van plan is om het uh, Schiphol te bezoeken de komende dagen... het uh, advies en uh, ja, om contact te hebben met de GSD-mensen die er staan... ik krijg van mijn techneut de, uh, het signaal dat onze tijd om is... Dat ...wordt veroorzaakt doordat we een beetje een valse start hadden. We hadden geen techniek, vandaar dat we wat later zijn begonnen. En vandaar dat de gesprekken ook iets moesten worden ingekort. Excuus daarvoor. Maar het uh, belangrijkste ja. hebben we gehoord... Ja, en jullie uh, mogen me altijd de uh, ja. andere week nog een keer bellen natuurlijk. Ja, maar dat zal zeker nog wel een keer gebeuren... ...want ik ben bang dat het nog niet voorbij is allemaal. Nee, ik ben ja. bang dat we uh, niet in de laatste week zitten, zeg maar. Nee, ik ook. Nou, bedankt voor dit gesprek. En succes en met je werk en alles. Tot de volgende hey, keer. Dan. En een uh, fijne dag verder. Ja, jij ook. Hoi. Look for the good in everyone People done gone crazy People done gone mad People done forgot the superpowers we all have We were born to love, not hate We can decide our fate And look for the good in everyone And celebrate all our love mistakes If there's a silver lining You still have to find it, find it, find it. Look for the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good in everyone sunshine everyone needs rain everyone is carrying around some kind of pain i see who you are just like me i see you're searching for a purpose guided by a dream i see who you are just like you I get lost sometimes and I forget what I came here to do. I keep on trying, keep on trying, when it gets flying.